Israël heeft volgens Al Jazeera een luchtaanval uitgevoerd op een woonwijk in Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook. Volgens een correspondent van de nieuwszender zijn daarbij 26 mensen om het leven gekomen en ook zijn er tientallen gewonden. Het gebied rondom Younis werd door het Israëlische leger eerder aangemerkt als veilig. Maar sinds donderdag worden inwoners aangespoord om te vertrekken. Meer dan 40.000 uur aan videobeelden van de kapitoolbestorming zijn binnenkort te bekijken. De beelden zijn gemaakt met bewakingscamera's en komen op een openbare website. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Mike Johnson, heeft gisteren de eerste beelden gedeeld. Hij zei daarbij dat de waarheid en transparantie van groot belang zijn. Bij de kapitolbestorming, bijna drie jaar geleden in Washington, vielen vijf doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Caitlin Armstrong, de partner van wielrenner Colin Strickland... is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 90 jaar cel. Ze krijgt die straf voor de moord op Mariah Wilson. Een opkomende ster in het wielrennen. Het lichaam van Wilson werd in mei vorig jaar gevonden... in het huis van een vriend in Texas. Ze bleek doodgeschoten. Mogelijk gaat het om een passioneel. Wilson was de ex van Colin Strickland. Naast de celstraf van 90 jaar... krijgt Caitlin Armstrong ook een geldboete van 10.000 dollar. Het weer. Op de meeste plekken is het nu nog droog. Maar de rest van de dag is er van tijd tot tijd regen. Het wordt vandaag 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Goedemiddag allemaal. Goedemorgen. Corrie, het is pas goedemorgen. Ja. Ik, moet heel, ik ben een beetje in shock, want ik mag vandaag Wilco vervangen achter ja. de knoppen. We dat is voor mij wel mee. heel spannend. Ja, dat, ja, dat Maar wat Ook het jammer is wel dat hij heeft altijd van die hele leuke achtergrondgeleidjes. Dus ja. die moeten wij uh, zelf maar even gaan doen. Dus we zijn hier aanwezig en... Uh, Gaan allemaal gezellige dingen doen. En dan kunnen we uh, nu even op tien verschillende manieren goedemorgen zeggen allemaal. Oh, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, ja, nou we gaan er gewoon een leuk uur van maken. Oh, zeker. En we gaan zeker. een beetje dezelfde schermien aanhouden uiteraard. Yes. Maar ik, ik vind het wel heel spannend met de knoppen zelf. Dus, maar ja, ik ga mijn eerste plaatje zetten. Het worden dus allemaal Jolande keuzes vandaag. En wat is jouw eerste keuze hier? Mijn eerste keuze. Ja, ik heb hem al instaan. En dat is. Dat, uh, dat is uh, Gladys Knight in the Pips. En het is. Uh, dit volgende nummer. Ik imagine veel verhaalden mensen. Herken je deze? Nee. Oké. En de meeste van jullie zijn met iemand die je liefst. Nou, jullie zijn de gelukkige mensen. Al over het wereld zijn er veel mensen die alleen zijn.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 Heerlijk geplaatst dus om mij wakker te worden. Nou, ik nou dan dus het is het als... ik zelf... Uh -huh. dus Rek je lekker uit. En dan ga je langzamerhand ga je echt van de dag beginnen. En het is nog droog. Dus ga gauw boodschappen doen. Ja, en we hebben net een hele mooie zon op zien komen. En, en nu is Heb die weg. Was zetten we de hele mooie roze, roze rode lucht. Zo boven de Zussendiene Bronstraat en zo. En nu is die weg. Dus... Hij is, uh, hij, is weer, uh, hij is weer neergegaan, hij is weer ondergegaan. Ja. Het wordt nou, een hele slechte dag, dus je kan beter nu vast je boodschapjes ja. doen. Hé, hey, maar het wordt een slechte dag, zeg je. Ja. Vandaag, dit weekend, ja, het moet toch even stil blijven staan. Uh, van dit weekend is Sinterklaas, vandaag komt hij weer in het land. Ja. Nou, De landelijke intocht die is vandaag in, uh, in Gorinchem. En dat is uiteraard uh, te volgen en te zien op, uh, op de televisie. En ik heb begrepen dat Sinterklaas morgen in Zandvoort aankomt. Maar zeker weten doe ik het niet. Ik Echt? ga wel straks bij, uh, hier, hier bij de kust gaan kijken als hij aankomt. Maar ja, misschien sta ik te lang dan. Uh, is dat maar, morgen pas? Het komt om één uur of zo. Ik. Oh, één uur. Maar ik weet het niet zeker. Oh, Oké. Okay. Uh, hou mee ten goed. De, normaal zit ik ook achter de, achter de laptop, maar dat kan ik hier niet. Dus dan moet je zelf even opzoeken. <laughs> hey, en uh, nou ja, we hebben natuurlijk het weekend van Sint Maarten. Het is ook weer achter ja. op de rug. Heb je veel mensen aan de deur? En, nou, weet ik niet, want wij zijn uit eten geweest. Ah, ja, jij ja, hebt het ook vermeden. Ik, ik ook, maar bij mij was het van. Uh, wij hadden een heel gezellig uh, etentje met de Zeefjesvereniging van Zandvoort. Die hebben dan één keer per jaar mosselavond. Ja. En uh, daar zijn we heen geweest. en... Uh, dat trouwens wel erg leuk was hoor. Want je hebt die meneer die van, vroeger van La Fontanella. die heeft uh, Italiaanse mosselen. zo in een hele grote schaal. Heeft hij, uh, kwam hier langslopen nog. Maar we, ze stonden gewoon op tafel allemaal pakjes. Ja. En uh, we hadden dan gewone mosselen. en, uh, en mosseltjes uh, die gebakken waren. Ja. Maar het was gewoon echt uh, heel leuk. En ja. daardoor uh, hebben we dus ook vermeden al die ja. kinderen. Is het dan drukker, denk je? Dat, uh, dat mensen omdat niet bij mij vlug? aanbellen. Dan kunnen ze. Ja, dan hebben ze. <laughs> Ik weet het niet. Het was droog volgens mij, dus ze hebben eigenlijk al oh. massa gehad. Maar het was wel een aardig windje natuurlijk ja. hier. In Haarlem is het een stuk beter. Ja. Maar het was leuk. Ja. Hey, het schijnt ook zo, <tie> zijn dat provincies Friesland, Drenthe en Noord-Brabant. Uh, uh, dat bleek toch een vermeerdering te zijn van de viering van Sint-Maarten. Oké, okay. ja. oh, nou, dat vind ik wel leuk, want ik, uh, ik, ik vind dat leuker dan, moet ik zeggen, dan Halloween. Als ik heel eerlijk ben. Oh, ik vind Halloween heel leuk. Ja, maar het is, in Amerika is het weer anders. En ja. hier heb je het nog niet echt. Hé dus Jolande, ja. uh... hey we hebben nog vier dagen. Ja, gaan en stemmen, dan hè? gaan we stemmen. dan ja, gaan we stemmen voor de verkiezingen. Zullen we dat voor het volgende blok gaan? Ja, doen? Dan, dan ga goed. ik toch een, een leuk nummer doen. En dan... Uh... Kijk, dit is uh, Lionel Richie met Hello. Goedemorgen.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 een mooi nummer om je dag te beginnen. En uh, we hebben nog veel meer mooie nummers staan. Ja. Ja, die Wilker is altijd erg wild. Zit ook in zijn naam. Maar uh, <laughs> ik vind het wel, uh, ook wel weer leuk dat ik het niet voor het zeggen heb. Gewoon. Hè? Heel dat goed. Is, uh, ja. Nou, wat is er nog meer voor nieuws op de nou, wereld? als je een goede temperatuur wil, waar je lekker buiten kan zijn... dan moet je momenteel in Brazilië zijn. Niet om het aan te raden, maar de gevoelstemperatuur is 58 graden. En dat is wel heel bijzonder, want ja, het is 42 graden. Is, er wordt momenteel gemeten. En nog nooit was in november zo'n hoge temperatuur gemeten. Ja, in Rio de Janeiro. Ja, he. Het is maar, niet voor niks dat ze daar altijd uh, zo bloot rondlopen. Klopt. En dansen. Maar je dan moet je niet te hard dansen, want dat hou je niet vol. Nee. Dus nou, het is wel uh, uh, nou, een beetje alarmerend van dat het nu al zo uh, warm is. Want de zomer moet daar eigenlijk nog beginnen. Oh, hoe warm wordt het dan? Ja, zoiets van rond de 30, 35 graden Maar Dit is wel heel iets uh, uh, uh, extreems. Ja, zeker. Dus als je nog een goede warme locatie zoekt, ga naar Brazilië, ja. zou ik zeggen. Ja. Hey, we hebben het er net over gehad. Dat zijn nog een aantal dagen voor de verkiezingen. Ja. Maar uh, nou, Panne, ik hè? moet wel zeggen dat... Uh, ja, de partijen PVV, VVD en uh, Nieuw Sociaal Contract van Omzicht en GroenLinks, PvdA. Ja, dat zijn toch wel de meeste koplopers ja. momenteel. Nou, ik heb een stemwijzer ingevuld. Ja. En ik had er dus vier partijen die dan het hoogste waren. En dat uh, was zeker niet uh, PVV en. Uh, en uh, uh, weet je nou, Nieuw Sociaal Contract en zo. Maar wel uh, GroenLinks, PvdA, VOLT, weet je dat soort. En mijn vader, die zei altijd. Als je gaat stemmen, je hebt gewoon een partijen met een groot uh, aantal. Ja. En kijk dan even uh, waar jou, uh, wat jij wil. En dan denk ik van ja, nieuw sociaal contract. Ja, ik, krijg, ik wil niet dat die Jesselgus uh, premier wordt, nee, premier wordt. Nee, dat ik, uh, ik, uh, ik, weet niet, ik vind haar toch. Uh, ze, ze, ik, nee, ik krijg een beetje een beetje nagevoel als, als ik haar hoor praten en zo. Maar ik weet niet, is het nou omdat ze vrouw is, dat ze daardoor. Mannen die zijn pittig en dat vind je het leuk. Als vrouwen, dat, dat mag ik dan weer doen. Want ik, niet doen, want ik ben uh -huh. eigenlijk wel een feminist. Ik vind wel dat vrouwen ook aan de top moeten. Ik ook. Maar ik was toen ook heel erg voor kaag in die tijd. Hmm. Maar ja, die is zo afgebrand. En, maar ik vind die Jesse Klaas vind ik ook wel leuk. Maar die, die, die doen het toch wat minder, D66. Uh, ja, klopt. Ja. Dat zijn toch, toch de kleinere partijen geworden. En hetzelfde ja. geldt natuurlijk ook voor BBB. Want ja, zeg nou eerlijk, die ligt ook helemaal uit de race. Ja. Maar ik moet wel zeggen trouwens, nog even melden... dat volgens mij is er om tien uur bij Goedemorgen Zandvoort... een politiek café. Oh. Dus we kunnen eigenlijk best wel even straks daarheen gaan. Dan gaan we, even, nou, we kunnen het sowieso hier luisteren in de studio. U kunt het ook luisteren via de tv-kanalen, dames en heren. Als jij dus op 1367 Ziggo hebt... of 44, meen ik, of 40... Uh, bij, uh, nee, sorry, Ziggo is uh, 40 of 44, 44 dacht ik... En uh, KPN 1367, dan zie je TechCV en dan kan je tegelijk luisteren naar de live uitzending. En dan kunt u ook gelijk naar ons luisteren. En je ziet nieuws uit Zandvoort voorbij komen, dus uh, dan nog even terzijde. Mm. Maar uh, ja, straks in, uh, in, uh, bij, naast de bibliotheek daar, bij Café Rabbel, daar zit uh, Goedemorgen Zandvoort. Dat is de blauwe tram? Ja. Hé, hey, ja. leuk. Ja, zeker. En het is ook de laatste dag dat de bibliotheek open is. De twintigste gaat die tijdelijk dicht. Hè? Want dan is er, uh, is er iets van, uh, ze gaan wat technische dingen doen... en ze gaan de boeken anders neerzetten. Zodat je net is in de supermarkten. Oh. Zet het anders neer, dan zie je ze weer eens wat anders. Ja. ja. Oké, okay, op ooghoogte en niet op ooghoogte. Ja. De aanmerken en de Waar moet je voor door je knieën en waar niet? Dus uh, Ik heb nu een nummer klaarstaan en dat is de uh, Night Shift. Ja, we zijn nog een beetje relaxed, dames en heren... want. Het is gewoon fijn om de dag een beetje relaxed te beginnen. Ja, Wilson ja, is een beetje een ADHD-ertje. Dus, twee uh, uur gaan we los. Uur gaat, <laughs> twee uur gaan we helemaal los. En daar komt hij aan, hoor. Wij. Well, well. Dit was toch een ander nummer, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, ja, ik ben een beetje aan het uh, spelen met de apparaten hier, dus uh, vergeef het mij. Want dit was het nummer, de Velvet, en uh, niet al in de Haystack, volgens mij, nummer 15. Dus nou ja, dat maakt niet uit. We, uh, ik heb gewoon een hele mooie Motown uh, dubbel dubbel dubbel cd. Dus uh, daar kan ik genoeg fijne muziek vandaan halen. Dus dat is wel heel lekker. Jolanda, ja. over het nieuws gesproken. Is jou nog iets bijgebleven deze week? Nou, ik heb gisteravond natuurlijk... terwijl ik aan het voorbereiden was... heb ik natuurlijk wel... Uh, iemand, uh, achter mij stond de tv aan... met uh, mm -hmm. de, de Mask Singer, En wat ik wel grappig van... Dat, uh, ik vind het altijd eeuwig duren voor ze dat masker eindelijk af hebben. Dat is echt dat ik denk, waarom? Weet je wel? Want, uh, je krijgt er geen eens reclamegelden voor. Maar <laughs> dat zou ze eigenlijk moeten doen... hè? als ze slim zijn. Maar uh, nee, de eerste die eruit ging was uh, Ankie van Gruntsven En die heette dus Bon Bonfire. Dat was dus een hele grote zo'n uh, bonbon die, uh, zo ja. he, die je kan doen. En, uh, en uh, met ook met allemaal uh, tips en zo. En je denkt van ja, oké, okay, die zijn dan wel vaag. Weet je? Maar, maar het was leuk en iedereen was stom verbaasd. Dus ze pakken steeds wel mensen die bekend zijn. Mm -hmm. Maar die, uh, die je nooit verwacht dat die meedoen. En had je, daarnaast had je dan een kogelvis. En dat was dus Albert Verlinden. Ah, oh. <laughs> Want hij trok altijd volle zalen. Nou, ze dachten allemaal dat het Bo van was. was. Oh. Ook qua manier van stemmen en spreken. En ook uh, dat lachje. En, uh, nou ja, het, was, uh, het is wel vermakelijk. Maar het is natuurlijk uh, twee keer niks eigenlijk. Oh, nee. <laughs> het is uh, volksvermaak, zeg maar. Ik, uh, kijk, ik heb het nog nooit gezien. Ik heb het alleen voorbij zien komen met zeppen. Ja, nee, precies. Ik had het ook. Ik zepte ook. En dat ik denk van. Uh, nou, dan laat ik hem aanstaan. En dan komt, daarna komt dan Bo. En dan luister ik daar ook een beetje naar. Ja. En het is wel leuk. Dus. Okay. Uh, en, en, en er is nog bijgebleven wel dat die uh, ene jongen die uh, heet die Jelle, snelle Jelle of zo, dat hij dan weer die, die is pas 27 of 28. Dat ik denk van wat is die jong? Die heeft ook uh, uh, een schieters heet dat zo? Dus, uh, oh dat lipje. Ja, ja ja ja En dan denk ik van maar dat hij dan zo jong als zo'n succes heeft, dat is wel heel leuk. Dat is gaaf. Ja. Ja, hé, hey, wat anders. Ik, uh, vanmorgen is uh, tv-regisseur en producent Ellen Jens overleden. En ik denk van, wie is zij ook alweer? Maar zij is de tv-maker die vooral bekend is geworden van haar werk voor de VPRO. Ja, ze heeft samengewerkt met haar man uh, Wim T. Schippers. Ik denk iedereen hem wel kent. En uh, hoe heet ze? Nou, Ellen Jens zelf maakte in de jaren zestig voor de VPRO onder meer de Fred haché show ja, ja, ja. Heb je dat gezien? Want volgens ja. mij is dat wel een beetje van jouw tijd, ja. uh, jouw tijd hè? En had je ook uh, dat het liedje van Circle Fetichu, en Vette Zuur. Ja, van... Dat. Uh, ja. Oh, geweldig. En uh, dan dat, dat, dat was dan ook zo'n groepje. En volgens mij was dat het begin van die groep waar Petty in zat. Luf. Luf, ja. Chef van Oekel. Ja. Ja. En het was dan echt zo'n uh, lusje nachtclip en uh, het was echt zo'n vies mannetje. Ja, <laughs> die, die bestaan ja. ook nog steeds, die mannetjes. Vandaar dat ik... Uh, toen ben ik eigenlijk luf ineens interessant gaan vinden. Oké. Okay. Ja, dat ja. was voor mij mijn openbaring. <laughs> ik was heel jong. Ah, wat is maar het is wel? goed gekomen. Ja, maar daar moet het straks ook nog even over hebben. Van hoe, hoe vind je dat als, als, als kind... dat de mensen dan zo versierd en verkleed zijn? En, uh, want dat is met die politieke partijen... dat ja. sommige mensen per se niet willen... dat er een queen voorleest in de bibliotheek. Oké. Okay, en dan ik, denk ik zelf van... Nou, dat, dat, uh, why not, weet je wel? Ja. Okay, uh, interessant. Ja, daar kunnen we het nog even over hebben. Doe maar. Ik heb hier nog uh, nu klaar staan. Uh, oh het is uh, nummer 4 op de track. En het is uh, Irene Kara, weet je nog? Fame. Leuk. Oh, moet hij wel wat doen? Hey, hey. Hey, oh. hey what's oh, up hey, hey, hey, right now? Brother, what's up? Hey, Irene Kara. Hey, brother, like.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 Lines, and pick it Don't punish me With brutality Talk to me So you can see Nou, ik heb me dus weer, wederom vergist, dat is Marvin Gay met... What's going on? What's going on? Meest yeah. nou, bekende nummer. Wat is er toch allemaal aan de hand? What's going on in politiek die land? Nou, vertel. Nou ja, wat ik ook dan hoorde, van, ik eh, vraag hier en daar, ik vraag gewoon recht op de man, vrouw af, van wat ga jij stemmen? En het grappige is gewoon dat mensen dan echt hebben van, uh, nou, die, die komen erover, die zeggen het ook en hebben we daar gewoon discussie over. Maar ja, dan hoor ik ook iemand van... Ja, nee, nee, die stemt dan echt op Baudet. Ik zeg, wat? Op Baudet? Ja, oh, nou ja, het is toch belachelijk dat ze op de lagere school al leren... hoe ze, uh, hoe ze dan eventueel transgender kunnen worden... en dat ze ze kunnen omlaten bouwen. Ik zeg van, nou, ik denk niet dat het is dat ze gelijk uh, zeggen van... Uh, ik denk dat ze meer willen dat de mensen wel er wel eventueel voor uit durven te komen... als ze zich af en toe misschien een beetje mannelijk of vrouwelijk voelen of zo. Maar mm. ze hoeven er toch niks mee te doen. Nou ja, dat soort dingen en ook dat de... Strijd, uh, Drag queens dan voorlezen in de bibliotheek. En die heeft van ja, maar weet je, je gaat ook naar het theater, je gaat naar kostuumstukken. Vroeger waren in kostuumstukken de vrouwen, dat waren allemaal mannen. want ja. vrouwen nog niet uh, buiten huis mochten optreden nee. en zo. En het theater was natuurlijk heel erg zondig. en uh, uh, Sodom en Gomorrah. Mm. Maar uh, <laughs> okay, daar moet ik wel om lachen. En ook uh, uh, ja, anderen van uh, ja, die staan er voor Geert Wilders. En dat heeft dan ook weer te maken met alle buitenlanders die komen. Maar uh, uh, mind you, uh, de mensen uit Pakistan, ik, daar was 1,7 miljoen mensen op de vlucht van dat uh, land daarnaast. Die, die, die, uh, die moeten allemaal Pakistan uit. Ja. Dus, uh, en Afghanistan. Afghanistan. En het was 1,7 miljoen. Maar ze zeggen dat over straks als de zeespiegel nog veel meer gaat stijgen, dan, nou, dan zijn we helemaal de schaak. Nou, ik heb wel iets gehoord van 247 miljoen. Ik denk nou, we worden overstroomd. En we moeten toch maar zorgen... Van, ja, we moeten wel met z'n allen nog op dat ene bergje... wat boven water uitkomt uh, zien te overleven. Absoluut, en we moeten het nog steeds samen met elkaar doen. Ja, en het wordt druk in de Alpen. Maar ook dat, en ik vind het toch wel een interessant onderwerp... even terugkomen, want dat je, hè, dat je aangeeft... vrees voor uh, stagnatie eigenlijk... toch bij de LHBTI. Ja. ja nee, ik heb toch een beetje uitgevogeld... dat is toch bij de Partij van Omzicht en van de Plas. Ja, ja. ja ik, dat, dat verwacht ik wel weer niet bij Omzicht eigenlijk. Nee. Maar ja, je verwacht dat degene waar je voor bent... dat die jou begrijpt. En daarom had ik maar 16 punten bij hem. En bij Jette Klaver had ik er 24. Dan kan je gewoon kijken hoeveel dingen je gemeen hebt. Dus dan denk ik van nou... ja, Maar ja, ik wil niet... Wat denk jij met omzicht? Hij heeft nog steeds een beetje zijn kaarten voor zijn borst. Komt er een moment dat... Hij twijfelt, hè? Kijk je wel eens even tot hier? Anders moet je hem even terugkijken. Want die hebben dus ook uh, over om zich. Dat hij steeds zit te twijfelen. Van, nou, Misschien wel, misschien niet. Maar... Is dat s'avonds op tv? Ja, het is uh, zaterdagavond. Vorige week oh. was weer de eerste aflevering. Dus, heb oh, nee, niet gezien. Hij is uh, oh. de, de moeite waard. Ik vind okay, het altijd wel al leuk. Oké, uh, ga ik terugkijken. Dus, uh, hebben nou. we wat leuks aan muziek? Ja, ja. Ik, uh, deze plaats heb jij uitgezocht. Oh, oké. Okay. Dus dat wordt... Ja. Uh, yeah. Dat uit... is Justin Timberlake. Yeah. At, uh, what comes around? It goes around. Het is net de politiek. Heb het nou weer het verkeerde? Hij stond in de andere. Ik ga gewoon jouw, jouw nummer doen. Zeer ah. onprofessioneel. Ah, Heerlijk. Maar je hebt het heel goed op. te doen. Gaan we stand voor het nieuws doen? Ik word ja, goed, hè? Ik, ja. ik word er goed in. Dan start moet ik bij groeien voor de stand. Ja, nee, nee, Hello. Ik durf te wedden, Wilco wil nooit daar met z'n dingen doen. Nee. nee, ik denk niet ja, dat je dat gaat Hey, girl, ja. I see everything you wanted in me. Yeah. Ja, je bent fatigued. Ja, maar ik ben ook fatigued. You have me in the palm of your hand. So why your love went away? I just can't seem to understand.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 Complained. You said that you were moving on now, on now. Maybe I should, I should do the same. The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby. And, and now it's all just a shame that I guess I was wrong. I don't wanna think about no. it, don't wanna talk about hmm. it.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 Dit is toch wel een heerlijk nummer om weer wakker te worden. En uh, deze is uitgezocht door Marco. En ik weet zeker ook dat... <laughs> mocht Wilko luisteren, dat hij meteen zitten luisteren. Want het is veel te lang, het is veel te saai. Maar ik vind het heerlijke muziek, ik kan niet anders zeggen. Maar we gaan nu uh, zo'n beetje door naar uh, Salesforce Nieuws. Um, de bewoners en ondernemers in het centrum zijn flink getroffen... door de wateroverlast die er is geweest. En ik, ik weet niet of het jou ook op is gevallen, Jolanda... maar het heeft nog een partijtje gepland de laatste paar weken. Ja, ik heb hem niks school van gemerkt. Het ah, is gewoon droog te krijgen. Nee, zeker niet. Maar heel bizar. Ik ben van de week op de fiets heen en weer naar Haarlem ga fietsen. Ja. Was Donderdag droog? was het lekker. ja. ja. En ik ben blij dat het gedaan heb. Want uh, je moet ook wel aan je lichaamsweging komen. Je zit helder binnen. Zeker. Dus uh, dan ga je verkazen, hè? Zes, ja. Uh, nou, het probleem is natuurlijk hier met vochtige kelders. En in het centrum is het uh, allemaal nieuw. Maar het dreigt nu om onbeheersbaar te worden. Zo wordt er uh, uh, geschreven. En dat is vooral ook in de, in de Haltestraat, Waar veel woonhuizen in de buurt tot soms wel 30 centimeter water in de kelder hebben. Ja, maar je hebt sowieso... 30 centimeter, hè? Uh, maar er zijn geen rare overstromingen geweest, hè? Nee. Want, uh, we hebben nog wel eens dat dan rond Louis-Davidskaree. Maar dan de busbaan en zo daar. Dat, is, dat heette vroeger de modderkomen. Nou, dat was niet voor niks. En er is daar wel toen een enorme grote... Er is een hele grote afvalvijver. Je, je ziet van die platen daar. En ik ben ik wel eens naar beneden geweest. Het is echt gewoon enorme ruimte daar beneden. Oh, serieus? Ja, dat is wel heel grappig. Okay. Maar uh, dat heeft de gemeente toen wel gemaakt. Want het, uh, het was te gek. Want mm. we hebben, toen ik net kwam werken hier... Nou, en daar hebben we het over... 87, 86, 87... is het toch zo'n enorme overstroming geweest. Dat er waren mensen die roeiden... over de Louis-Davidstraat heen in een bootje. Dus oh, daar precies. stond het gewoon 20 centimeter hoog of zo. Weet je wel. Vanaf dus... Uh, wij zaten boven in het badhuis. Dus ja. uh, en 4 is dat. Hè. Daar, daar zit nou die hele leuke alternatieve winkel in. Mm -hmm. En wij stonden, stonden daar boven te kijken. Toen dus zag je die gasten gewoon in die, in die, in die bootjes... lekker langsvaren. En die hadden een lol, joh. Maar ja, ja het is, dan moet je ook weer je kans grijpen. En er zijn uh, foto's van gemaakt. Maar ook gemeenschapshuis toen, daar, die stond ook helemaal onder water. Je had natuurlijk na ook allemaal foto's daar hangen van uh, hoe erg het was. Oh. Want je vergeet het ook weer gauw, maar het was echt erg. Ja, ja. Ben je wel eens in, uh, aan de moezel geweest, in Trier? Nee. Oké, okay, nou daar hangt ook. Of daar staat dus op de muur van, van, he, van, de, van de stad zelf, de oude stad. Dan zie je ook de hoogte tot waar ooit in 1991, 1992 waren ze toen die watersnood oh. hebben gehad. Ja. Dat zie je gewoon op de muur. Dat ja. is afgekelverd. Ongelooflijk. Heel hè? bizar is dat. Ja, maar ja, we zitten natuurlijk wel, hè, of de meeste horecaondernemers ondernemers zitten nu met het probleem van. als er 30 centimeter water ligt. dan is het een kelder. essentieel? Essentieel voor de bedrijfsvoering. En ja, etenswaarden die daar worden opgeslagen. en elektrische apparatuur, ja, dat is toch wel een risico. Dus vocht en schimmel zijn funest en erg ongezond, bovendien, ja. lijkt mij. Maar ik heb ook nog een leuk nieuwtje. Want. Uh... Philoxenia is gisteravond verkozen tot de ondernemer van het jaar. Gefeliciteerd. En het was dus gisteravond in de, uh, in de haven van Sandwoord, volgens mij. Ja. En de avond was er druk bezocht. En volgens mij waren er ook een paar van de radio. En de verkiezing stond dus in het teken van één specifieke categorie. En dat was de meest gastvrije ondernemer. En uh, ja, ik ga niet al de genomineerden opnoemen. En uh, de Sandwoordse de, de, de Courant komt nog terug erover. Maar uh, Lars... Uh, Las heeft de winnaar de prijs uitgegeven, onze wethouder Las. Las Carré. Ja, uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het allemaal uh, beschreven gaat worden. En uh, de winnaar werd bepaald door zowel het aantal stemmen als het oordeel van de deskundige vakjury. Bestaande ook uit oudwinnaars winnaars van de voorgaande editie. Dat vind ik wel grappig. En het haringmeisje, de felbegeerde wisseltrouw, werd uiteindelijk... Uh, dus door hun meegenomen. Maar ze moeten hem daarna dus weer wegdoen. En het leuke was, ik was, van de week was ik dan bij Rabbel. Mm -hmm. En daar staat dus ook... Uh, die hebben dus uh, ook ooit dus, uh, de ondernemer van het jaar het trofee gevonden. Maar die hebben hem dus uh, bij diegene uh, die dat gemaakt heeft... hebben ze gewoon een repli replica laten maken. En die staat er gewoon in de zaak. Dus nou ja, als we daar misschien zo gaan kijken... Daar staat hij dan. Maar uh, want ze moeten, ja, het was een wisseltrofee, dus je moet hem teruggeven. Boah. Dus dat is een beetje uh, onhandig. Ja. Dus ja... Weet je nog meer antwoord nieuws? Of uh, bewaren we die voor de volgende editie om half tien? Zeker. Oké. Okay. Laten we die bewaren. Goed. En dan nu. Deze hadden we nog niet gehad, hè? Dan gaan we, de, we gaan gewoon zo even een ander nummer opzoeken. En het is een verrassing welke het is. Dit was ABC van Jackson 5 nog in die tijd. En jullie moeten het mij maar vergeven. Het is uh, voor mij heel veel voor de eerste keer. Volle twee uur. Maar dat maakt niet uit. Ik, uh, we, we hebben nog overig nieuws. En dan zitten we ook een beetje te kijken wat gebeurt er gebeurt allemaal. En toen las ik in de gazet dat er was een oudere dame. En die, uh, die, die ging de huis uit. Die ging kleiner wonen en zo. En toen uh, was dat het huis aan het uh, uitruimen en zo. En toen had ze al jarenlang een schilderij boven uh, bij het fornuis hangen. Dat is ook lekker, het wordt lekker vet natuurlijk. Oh, maar ja, goed maar toen. Uh, toen bleek dus uh, uiteindelijk dat zat het schilderij een. Uh, uh, heet hete Dubbelspotte Christ, dus van Simabue. En dat is uiteindelijk op de veiling gekomen. Voor 24 miljoen is het weggegaan. Nee, god. heeft al die tijd lopen te sputteren en te spetteren boven het fornuis. Dat je Oh, denkt, oh. echt waar? Nou ja, maar ik heb het ook wel even bekeken. Hij staat op onze Facebookpagina volgens mij. En, en dan, dan kan je ook gewoon zien: uh, van, nou, de, de status niet geweldig. En ik, ik heb. Uh, ik heb dan ook echt het idee van, uh, dat ik had het misschien wel weggegooid, weet je Dat je denkt van, nou, moet ik ermee, weet ja. je dus, uh, nou ja. Heela. 24 miljoen, heb je al die jaren, heb je erboven staan koken te pruttelen. En een die beetje goedkoop kopen, koken, want uh, zoveel geld had je niet. Nee, en maar niet weten dat er een... Oh. Ja, ongelooflijk hè. Oh, geweldig. Ja, zeker. Hé, hey, afgelopen week nou is er weer wat gebeurd natuurlijk. Waar niet? Is er een vrachtwagenchauffeur uh, vergeten? Die heeft, is vergeten zijn kraan in te klappen in Berkel en Schot. Op de bosweg ging het mis en raakte de chauffeur een verkeersportaal. Nou, verkeersportaal is een grote blauw verkeersbord boven de weg... die dus aangeeft bijvoorbeeld nog 110 kilometer naar Arnhem. Dat heet een portaal? Dat noemen ze een oh, verkeersportaal. Okay, ja. Ja. Ik wist het ook niet, ik moest het ook opzoeken. Ik denk, wat heeft hij dan geschept? <laughs> Ja. Maar dat is, toch een, ja, dat, dat is toch heel bizar dat hij dat uh, gewoon uit de grond heeft gekregen. Nou ja, de hele portaal kwam los uit de grond. En hij bleef ook in principe op de vrachtwagen hangen. Dus daar moet je oh. ook niet blij mee zijn geweest. Nou, gelukkig raakte er niemand gewond. Wel liep er olie uit de kraan van de vrachtwagen. Dat is wat minder. Nou, ra staat politie en gemeente in Tilburg uh, waren daar te plaats. En uh, nou, het heeft wel helaas een lange file opgeleverd. Maar uiteindelijk uh, heeft de file zich opgelost en heeft iedereen weer kunnen doorrijden. Nou, dat was goed. Ja. Het en uh, ja? Nou, Pepsi, Pepsi, Cola is in de Verenigde Staten, uh, uh, New York aangeklaagd door de Verenigde Staten vanwege Plasting. Plasticvervuiling. Nou, je zou eigenlijk denken van, hmm, plasticvervuiling terecht, maar ja, dat is ook zo, want ja, wordt gesteld dat het ongeveer 17% van al het afvalplastic in de Buffalo River terechtkomt. En, nou, van de wereld? 17% of van, van nee, daar van echt, de staat. Ja, van ja. de staat. En dat is best wel uh, veel. Ik heb het niet zo op een Netflix, maar ja, Pepsi-Cola is dus niet het enige wat daar wordt geproduceerd in die fabriek. Dus ja, het is niet alleen Pepsi-Cola, maar het zijn ook meerdere uh, bekende jongens die daar uh, onder komen te lijden. Ja, Ik ben ook heel erg benieuwd trouwens ook hoeveel uh, het nu scheelt bij ons met plastic. Van, gaan ze nou alle flesjes en blikjes hier terugkomen? He, want nu, nu ja, ja, inleder, in schrijf, hè? Het is het minder Sprake in de geld. openbare ruimte natuurlijk. Maar gaan ze die flesjes en zo, worden die nou herbruikt? Of gaan ze die dan centraal dan toch weer smelten of zo? Ik heb geen idee. Ik weet het en gaan niet de van. dopjes nog uh, naar de bezinnige honden? <laughs> dat weet je ook niet. Nou, dat is wel een ding, die, ja. die, die dopjes. Want tegenwoordig heb je het gezien of geprobeerd... als je, te, als je nu de fles wil opendraaien... die dop ja. blijft eraan vastzitten. Oh, die kan je er niet zomaar afhalen. Waarschijnlijk ook door middel van om zwerfafval te voorkomen. Of dat ze zeggen van je kan dan de dop erop draaien. Waardoor je ook je statiegeld terug kan krijgen. Want een fles zonder dop krijg je ook af. Geen... Nee, pakt die oh, niet. Oké. Okay. Okay. Dus ja, dat is wel sneu dat je het ook weer niet, niet echt doppen kan verzamelen. Dan moet je dat er weer echt, echt afhalen of afknippen van ja. zo'n fles. Oké, okay. we gaan weer naar de muziek. Gezellig. Ik zeg straks al welke het was. She knows I'm there and heaven knows I hope she goes I find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 Doody doody doody doody doody doody do doo do do doo do doo do doo Nou, dit is een vrij oude plaat, Eloise. Hij is van Barry Ryan. En uh, wij hebben het er eigenlijk over. Het is eigenlijk een beetje een trip down memory lane. De plaat die wij draaien vandaag. Want uh, je merkt dat je, dat je het er ook realiseert van als je zo jong bent: dat je dan uh, eigenlijk meer de klanken doet. Maar naarmate je ouder wordt, dat je het meer begrijpt van wat de tekst En dat je denkt: van. jongen, waar gaat het eigenlijk over? Ja. Het is meer dat de, de melodielijn je dan wel triggert. Ik vind het mooi, maar dit is wel erg lang. Dus uh, ik laat hem gewoon nog zachtjes op de achtergrond staan. Want hij is toch wel, uh, het is toch wel een gouden ouwe, vind ik zelf. Dus, maar ja, wat hebben we nog meer allemaal? Van, ja, het is nu bijna kerst. Maar uh, er was een hoofd van de afdeling administratie van de groothandel in Noord-Holland. Dus vlek, vlakbij. Die gunnen zichzelf wel een hele grote kerstbonus. Want de man die werkte bij de groothandel kerstdecoratie. En uh, die heeft gewoon 1,8 miljoen in een periode van 9 jaar. Heeft die, uh, gewoon zichzelf toegeëigend. Dus dat is gewoon uh, twee ton per jaar. Ja, ja ik, vind het, ik vind dat ik het eigenlijk ook verdien. Maar ja, krijgen gaat het niet lukken. Maar hij, uh, hij had dus gewoon neprekeningen en zo, had hij in de boekhouding gedaan. en uh, Via de Deutsche Bank. En uh, de zaak kwam begin 2022 aan het licht. Omdat juist deze bank haar werkgever tipte. omdat zij de overschrijvingen uh, verdacht vond. Dus iemand bij de bank zelf. En dan zeg je wel, tegenwoordig zegt ze bij de bank. van, uh, Dan uh, ben je bijvoorbeeld uh, een penningmeester van een. Uh, en dan, uh, en, en dan worden, gaan ze de rekening blokkeren omdat ze het verdacht vinden. En dat gaat dan eigenlijk nergens over. Maar hier gaat het gewoon om zoveel geld dat naar één persoon is. En ze gaan alles uh, hangt met elkaar samen. Dus je kan alles overkomen je achter gewoon hè. Follow the money. Ja. Dus ja, en in de uitspraak staat wel dat de man veel spijt heeft. Ik had het niet zo bedoeld. Het ging per ongeluk. Mm -hmm. Maar ja, hij, hij twijfelde ook over de hoogte van het bedrag. En uh, ja, en hij mocht zelf bonus uitkeren. Dus nou ja, dat is. Uh, dan, ja, die bonus moest dan volgens hem in opdracht van zijn leidinggevende worden weggewerkt. zodat het niet op mocht vallen. Nou, dat heb je wel heel goed gedaan. Hij had gewoon op tijd moeten stoppen. Wanneer is het genoeg, hè? Ja, dat is dus het nadeel <laughs> ja. hè? van tot de ja, Je gaat net zo lang door totdat het goed gaat, totdat het niet goed gaat. Ja. Toch? Zeker, zeker. Hé, hey, nou ja, iemand heeft een, een bonus uh, uh, uh, uh, zichzelf gegund. Maar de afgelopen weekend stonden er nou wel tientallen mensen bij de bioscoop in, de in, in Zevenaar. Uh, voor gratis bioscoopstoelen. Dan zou oh. je denken, gratis bioscoopstoelen. Nou, de laatste film werd toen afgespeeld afgelopen weekend... en mochten de liefhebbers gratis een bioscoopstoel mee naar huis nemen. Maar dan moest je wel zelf je losse schroeven en afvoeren. Afvo oh, je, hem je, hem had... je, je hem moest hem demonteren. Losproef. Oh, ja. ja, ja, ja. En nou ja, goed voorbereid met, met greepschap stonden daar... De, de eerste mensen vanaf half vier klaar voor de deur... en om uh, vijf ging de deur open. Nou, al die bioscoopstoelen zijn eruit gehaald. Ja, het maar is wel wat vintage, lijkt. hè? Wat zeg je? Het is wel vintage. Als je dat in je, in je gang zo neer kan zetten, het staat hartstikke leuk. Ja, per keer mochten er twintig mensen naar binnen. Nou, die, die waren in een klap. In een korte tijd waren al die bioscoopstoelen die waren, die waren weg. Nou ja, te weinig bezoekers was de reden eigenlijk om de bioscoop te sluiten. Ja, ja. En de mensen die hun bioscoopstoel hebben opgehaald... dat zijn toch mensen die daar hun eerste liefde hebben ontmoet. Of die toen met oh. hun eerste liefde... Ja, ja na de bioscoop zijn geweest, dan hebben ze gezegd van die stoel, die plek, hebben we elkaar ontmoet. En we hebben een leuke avond gehad. Die stoel wil ik hebben. Het is wel heel romantisch, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb dat ook. Maar hoe, hoe vind jij de tegenwoordige bioscoop voelen? Ik krijg heel eens last van mijn rug als je, dus je zit er zo apart en je kan dan lang uitgaan en zo, weet je wel? Je zit uh, met je rug heel erg omhoog en ja. met, met, je, met je kont zit je er helemaal. In, ja, het als is, het het is niet het het mijn niks. favoriet. En nee. nou, de meeste mensen hebben nu gewoon eigenlijk thuis ze kopen, hè? Ja. dus waarom kopen. Ja, de bank. De ja, bank. Ja, zeker. Van die hele grote televisieschermen. Je, af en toe loop je buiten en dan kijk je ergens naar binnen. Het lijkt wel een biljart wat ze zo tegen de muur ja. hebben geschroefd. Dus, nou, nou, ik heb nog een klein, een klein stukje muziek. En dat was, was mijn allereerste uh, mijn, mijn singeltje wat ik ooit gekocht heb. Dus... Uh,